Volgens mediaberichten zegt Mariano niets te weten van de drugs. Een onbekende zou de cocaïne zonder zijn medeweten in zijn bagage hebben gestopt. De 27-jarige Mariano is geboren op Curaçao en woont in het Noord-Hollandse Annapolona. Hij kwam afgelopen zomer voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg, die op de 4x100 meter zesde werd. Hij is ook Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. Voetbalclub Buitenboys uit Almere gaat aangifte doen van mishandeling van een grensrechter. Die werd gistermiddag na een wedstrijd in Almere belaagd door jeugdspelers van de club Nieuw Sloten uit Amsterdam. Die hem sloegen en schopten. De grensrechter van Buitenboys werd een paar uur later onwel en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht lichte vorst. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en voor dichte mist...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 Hoorspel op herhaling. We gaan nog eens luisteren, eh, huiveren. Met de klok slaat acht. En bedankt aan de AVRO. is uw gast hier weer, de man in het zwart, om u opnieuw enkele aangename momenten te bezorgen met een van onze onschuldige verhaaltjes. Dit maar getiteld De Klok Slaat Acht. Het verlies van het geheugen, de griezelige duisternis die het verstand omsluiert, is een onderwerp dat mij dikwijls aangenaam heeft beziggehouden. Daarom heb ik vanavond een gast meegebracht. Professor Dr. Gideon Fell, de bekende geleerde die detective werd. Professor Fell zit hier tegenover mij met zijn, ja, neemt u het niet kwalijk, professor, met zijn 200 pond, zijn 300 kinderen en een gezicht fel van strijdlust. En terwijl u vertelt over de zaak Baarten... hopen wij onze belofte te kunnen houden en u te laten huiveren. <tied> Professor, het woord is aan u. Ja. Uh, ja. De zaak Baten was een bijzonder aangrijpende geschiedenis. Ik maakte de laatste nacht mee... en was getuige van wat de menselijke ziel kan doormaken... zonder volkomen krankzinnig te worden. En ik zeg u, ik voel er niets voor... om iets dergelijks nog eens mee te maken. Ik verzoek u nu zich te verplaatsen in de positie van Helen Baten... een jonge vrouw van achterin de twintig. Stelt u zich voor... stelt u zich alleen maar voor... dat u midden in de nacht... plotseling wakker wordt... met een gevoel... alsof u al heel lang hebt geslapen... en een angstaanjagende nachtmerrie hebt gehad. Het vertrekje is koud en bijna donker... met een zwak schijnsel van een vuur... dat zo goed als uit is... Langzaam, heel langzaam gaat u zich realiseren dat het een vertrek is dat u nooit eerder hebt gezien. Dat feit dringt zich aan u op door een nevel van angst. Er hangt een typische atmosfeer van oude steen en desinfecterende middelen. En er is geen enkel geluid in dat duistere vertrek. Wat was, was dat voor een geluid? Ga nou maar weer liggen, liefje. Alles is in orde. Niks aan de hand. En dat is een goede raad. Hou je kalm. Ik, ik. Ik geloof. dat ik gedroomd heb. Je hebt een nachtmerrie gehad. Maar nou is alles weer goed. Niemand zal je kwaad doen. Nog niet. Hanna! Nou ja, bedoel er niks mee. Sommige mensen in deze kamer werken op mijn zenuwen. Neemt neemt me niet kwalijk, maar... Ja, zeg het me maar, kin. Dat ik hier ben, dat zou wel een reden hebben, maar... Die ken ik niet. Ik... ik begrijp er niets van. Wat begrijp je niet? Waar ben ik? En hoe ben ik hier gekomen? Wie bent u? En luister nou eens even beginnen. We alsjeblieft niet weer met hetzelfde verhaaltje. Hetzelfde verhaaltje? Ja, dat je je geheugen kwijt bent en dat je zelfs niet meer weet hoe je heet. Niet meer weet hoe ik heet. Natuurlijk weet ik dat ik ben Helen Barton. Nou, dat is tenminste verstandig dat u eindelijk toegeeft. Huh? Eindelijk? Marie, ik heb u van mijn leven nog nooit gezien. Laat staan met uw gesproken. Waar ben ik? Waarom is het hier in zijn hemelsnaam zo koud? Om het hier lekker warm te hebben is niet zo eenvoudig midden in december. Wat? De, december zegt u? Ja, 18 december om precies te zijn. 18 december? Nee, dat kan niet. U, u maakt me wat wijzen. Het is onmogelijk. Oh, mijn hoofd. Het voelt zo vreemd. Ik zou wel willen huilen, maar ik, ik kan niet. Oh, kalm nou maar. Kalm nou maar. Maar het, het, het kan geen december zijn. Dat is onmogelijk. Het, het was gisteren en, en er waren zoveel bloemen. Ja, ik was op weg naar Philip. Zo was het. Ik, ik ging naar Philip. Philip wie? Philip Gale, de, de man met wie ik zou trouwen... Ja, ja, nu herinner ik me alles weer. Het, het, het was gisteren en ik was op weg naar Philip. Ja, zo is het wel genoeg. Anna, hou je mond. Ach wat, ze houdt ons aan het lijntje, net als al die anderen. Ze trilt als een riet. Ze weet niet waar ze is. Luister eens kindje, kom even naast je zitten op je bed. Hou mijn handen maar vast. Zo, ja. Hou ze mij stevig vast. Hm? Wat is er waarom? Kijkt u me zo aan. Ik, ik moet je iets vertellen. Over... Over... Over Philip. Over hem ook, ja. Hou mijn hand maar mij goed vast. Nou, zo is het wel genoeg. Miss Barton, dit is de gevangenis van Meethurst. De, de gevangenis? Ja, rustig maar, liefje. Rustig. Ik, ik, ik droom nog steeds. Dat moet wel. Het was eind augustus en ik, ik was op weg naar Philip. U bedoelt toch niet dat ik in de gevangenis ben? Ja, rustig, He, dat, dat is heus het beste. Ach, waarom kom je dan niet recht vooruit? Ja, u zit in de gevangenis. En dit is de cel van de dood veroordeelde. Want morgen wordt u opgehangen. Dat was het. De herinnering aan de nacht die ik met colonel Andrews... de directeur van de gevangenis heb doorgebracht... staat me nog scherp voor de geest. Hij was een lange, magere man. Helemaal de militair die hij eens geweest was. Ik heb een afkeer van executies. Ik haat ze. Ja, ik kan de nacht tevoren niet slapen. Daarom ben ik u eigenlijk heel dankbaar voor uw komst... En ik ben u dankbaar dat u mij hebt willen ontvangen. De situatie waarin deze jonge vrouw verkeert... grijpt me bijzonder aan. Ja, maar het heeft weinig zin deze kwestie sentimenteel te benaderen. De wet is nu eenmaal zo en die heb ik niet gemaakt. Maar ik meen toch dat u niet bepaald tevreden bent... over deze bijzondere zaak, is het wel? Nee, nee, zeker niet. Maar weet u, er bestaat totaal geen twijfel... omtrent de schuld van het meisje... Alleen als zij zelf nou maar wilde bekennen. Sommigen doen dat op het laatste moment, weet u. En doen zij dat dan aan u? Ja, aan mij of aan de beul. Ja, soms zou ik liever elke andere baan willen hebben dan deze. Tja, als zij nou maar wilde bekennen. Als ze nou maar eens ophield met die onzin zich niets meer te herinneren. Niets te herinneren? Ja. Niet hoe ze Philip Gale doodschoot. Zelfs niet haar eigen naam. Een geheugenverlies waarachter een misdaad verborgen is. Bedoelt u dat een vrouw die aan geheugenverlies leidt... voor het gerecht gebracht en ter dood veroordeeld kan worden? Ja, natuurlijk niet als er inderdaad sprake is van een geheugenstoornis. Maar in dit geval is dat niet zo. Haar geheugenverlies is niet echt. Bent u daar heel zeker van? Volkomen. De rechter zou nooit een vonnis hebben uitgesproken... als hij er niet van overtuigd was geweest dat ze simuleerde. Ja, ze had er misschien met levenslang af kunnen komen... als de aard van de misdaad daar niet tegenover had gestaan. Wat bedoelt u? Wel, ze heeft een man neergeschoten... die zijn handen omhoog hield en om genade smeekte. En dat betekende in de ogen van de jury... het allerergste wat iemand kan doen. En toch twijfelt u? Nee, nee, nee, nee. Ik twijfel niet. Totaal niet. En bovendien, het is mijn zaak niet. Hoe was haar houding sinds ze hier is? Oh, modelgevangene daar niet van... Maar haar houding werkt op de zenuwen van het personeel. En op de uwe veronderstel ik. Misschien wel, ja. Het is overigens een aardig meisje om te zien. Ik heb haar grootvader nog gekend. Woonde ze hier in de omgeving? Ja, hm. geboren en getogen in Metehurst. Ze kwam in aanraking met een niets ontziende schoft, Philip Gale. Ze was dol verliefd op hem, wilde geen kwaad woord over hem horen. Toen liet hij haar in de steek voor een vrouw met geld... Ik begrijp het. Ze zat een landhuis op White Rose Hill. Op een zondagmiddag ging zij erheen. Alleen? Ja. Herbert Gale, de broer van Philip, hoorde ze ruzie maken. Hij rende naar binnen om te kijken wat er aan de hand was. Philip probeerde het meisje de kamer uit te krijgen. Maar ze griste een revolver uit een bureau la... en gelaste Philip zijn handen omhoog te steken. Hij was bang voor haar en hij deed het. Toen schoot ze hem dood en viel flauw. En daarna... Daarna, ja. Kon ze zich niets meer herinneren. Kon ze zich werkelijk niets meer herinneren? Ze deed alsof ze haar eigen familie niet herkende. En ze vroeg steeds, wie is Philip Gale? En vanmorgen om acht uur wordt ze opgehangen. Ja. Zelfs zonder haar in de gelegenheid te stellen... een verklaring over haar eigen zaak te geven. Onzin. Onzin. Er bestaat geen enkele twijfel aan de bewijzen die tijdens het proces naar voren zijn gebracht. Bent u daar zeker van? Ja. Zij schoot Philip Gale neer. Gales boer zag het voor zijn ogen gebeuren. En dan zich niets weten te herinneren. Een grote emotionele schok kan een dergelijke toestand veroorzaken, weet u? Zij was niet zo emotioneel geschokt dat haar trefzekerheid beïnvloed werd. Vanaf een paar meters schoot ze hem recht door zijn hart. De kogel ging in één kaarsrechte lijn door zijn colbert, vest, hemd en hart heen. Je kon er bij wijze van spreken een breinaald doorheen steken door de kogelgaten. Nee, nee, nee, nee, nee. U kunt daar zitten pijnzen en kringetjes blazen. Maar dit is een uitgemaakte zaak, zeg ik u. Vertelt u mij kolonel, praat u zoveel om uzelf te overtuigen? Nee. Stel je nou eens voor dat het meisje de waarheid spreekt? Stel je eens voor dat ze werkelijk haar geheugen verloren heeft. Maar professor... Goed, goed, goed, goed. U gelooft het niet, maar stel je het eens voor. Stel je eens voor dat op een bepaald tijdstip van deze nacht... juist voor de beul verschijnt, haar geheugen terugkeert. Alsjeblieft, praat u toch geen onzin. Koronel, ik heb lang genoeg geleefd om te weten... dat psychisch lijden de ergste vorm van lijden is... Stel je nou eens voor in zo'n toestand. Je keert als het ware tot bewustzijn, tot het leven terug. In een wereld die je veilig en plezierig voorstelde. Je weet niet waar je bent, je weet niet wat er gebeurd is. Je weet alleen dat als straks de klok acht zal slaan, ze je komen halen en. Wat is dat? Hoorde u het ook? Ja. Denkt u hetzelfde als ik? Nee. nee. Nee, nee, nee. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Wie zal het zeggen? Het heeft natuurlijk een andere oorzaak. Ja, sommigen worden in de laatste uren bevangen door een werkelijke doodsangst. Dan moeten we vaak verdovende middelen gebruiken. Verdovende middelen? Ja. Het is weliswaar geen grote afstand naar de plaats van executie... maar vaak zijn ze niet eens bij machten om te lopen. Ja? Ja, neemt u me niet kwalijk, directeur, maar ik dacht dat het beter was u even te waarschuwen... En de dokter, of de geestelijke, of misschien allebei. Wat is er, Harris? Je ziet eruit als een geest. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar ik werk hier nog al vijftien jaar als bewaker. Maar... maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt. Is het uh, de cel boven, Maarten? Ja, meneer. Ze was helemaal over de toeren. Maar ze zegt nou dat ze zich alles herinnert. Zo. Maar dat niet alleen. Ze beweert dat ze het niet gedaan heeft. Wat niet gedaan? Ze beweert dat ze die Philip Gale niet doodgeschoten heeft. Niet doodgeschoten? Ja, dat is alles, Harris. Je kunt gaan. Ja, meneer. Zijn er verder nog onregelmatigheden in het gebouw? Alleen afdeling A is een beetje onrustig. Ja, dat is vrij normaal in deze omstandigheden. Nog iets? Ja, misschien niks bijzonders, maar... er staat buiten bij de grote poort een man. Ondanks het tijdstip is hij daar al een hele tijd. Soms drentelt hij wat heen en weer... en dan staat hij weer stil onder de lantaarn... En dan kijkt hij naar boven. Oh, enig idee wie het kan zijn? Het is Herbert Gale, de broer van Philip Gale. Zo? Juist. Nou ja, ja nou ja, goed. Harris, uh, uh, ja, ga maar. Ik, uh, ik kom zo. Ja, meneer. Hebt u het gehoord? Dat meisje beweert onschuldig te zijn. Ja. Wat bent u van plan te doen? Ja, ik, ik ga natuurlijk naar haar toe. Maar het zal aan het vonnis niet veranderen. Zelfs niet als ze werkelijk onschuldig blijkt. Vel in hemelsnaam, probeer mijn positie te begrijpen. Ik, ik. Ik ben bang voor dat onderhoud met haar. Ja, het is. Het is tegen de voorschriften, maar ik zou het op prijs stellen als u met mij meeging. Als ik u daar genoegen mee doe. Wonderlijk. Die Herbert Gale daarbuiten, midden in de nacht. Och. Als getuige was hij nauw bij de zaak betrokken... en hij kent het meisje Baten natuurlijk erg goed. Gevoelsoverwegingen, denkt u? Ik vraag me af. Nou? Ach, nee, laat maar. Ik bezorg u al genoeg moeilijkheden. Als u het bent... Maar ik heb het niet gedaan. Ik... Ik zweer het. Ik, ik heb het niet gedaan. Ja, stil nou maar. Kalm nou maar, kindje. De directeur en de professor geloven ook dat je het niet gedaan hebt. Oh, nee, ze geloven me niet. Je hoeft me niks wijs te maken. Ze geloven me niet. Ja, luistert er toch alstublieft. Ik, ik heb u al gezegd, toen ik bij kwam... kon ik me niet eens herinneren dat Philip dood was. Wat kunt u zich dan nu wel herinneren? Ik herinner me dat ik voor het huis van Philip stond. De zon scheen, het was een warme dag. Plotseling hoorde ik binnen een schot. Ik rende naar binnen de zitkamer in. Philip lag op de grond, bij de bank. Zijn mond te open, met bloed op zijn borst. Dat is alles wat ik ervan weet. En toen, toen kreeg ik een slag op mijn hoofd. Een slag op uw hoofd? Tenminste, daar leek het op. De doktoren hebben in de tijd niets kunnen constateren. Ja, maar ik zeg ogenblik, u dat... Uh, miss Barton, kunt u de bemoeizucht van een oud man als ik... die u oprecht probeert te helpen vergeven? Het spijt me, professor. Ik... ik zal proberen me te beheersen. Goed. Vertel me dan eens. Was Philip Gale al dood toen je binnenkwam? Ja. En je ging niet naar hem toe om moeilijkheden te veroorzaken... Nee. Ja, waarom zou ik hem gedood hebben? Ik ging alleen maar naar hem toe om hem te vertellen dat het tussen ons uit was. Ik, ik, ik had genoeg van hem na alles wat er gebeurd was. Wat oh, God heeft het voor zin. Hebben ze dan niet verteld dat er een getuige is die heeft gezien dat je Gale hebt doodgeschoten? Een getuige? Wie dan wel? Herbert Gale. Maar dat is een leugen. En heb je geen revolver uit de bureau gepakt? Dit is voor het eerst dat ik iets over een revolver hoor. Geloof me alstublieft. Jij hebt Philip niet gelast zijn handen omhoog te steken. Nee. En toen, toen hij zijn handen omhoog had. Toen heb je hem niet doodgeschoten. Nee, nee, uw nee. Uw vingerafdrukken nee. zijn op het wapen gevonden. U had het zelfs nog in uw hand toen Herbert de politie had gewaarschuwd. Het ziet er naar uit dat u me te pakken hebt, hè? Het spijt me. Wie is die broer eigenlijk, die Herbert Gale? Oh. Hij is het nette lid van de familie. De keurige jongen tegenover de niksnut Philip. O, zeer respectabel, drinkt niet, rookt niet. Hij moet werken voor de kost omdat Philip alles geërfd heeft. getuigenverklaring van Herbert legt zeer veel gewicht in de schaal. Hm. En in mijn geval was dat ook zo, nietwaar? Maar waarom zou hij willen dat ik opgehangen word? Wat, waarom heeft hij al die leugens verteld? Dat vraag ik mij ook af. Elk ogenblik denk ik dat ik weer wakker zal worden. En mezelf weer terugvind in die zitkamer. Ik mezelf weer zie staren naar het lijk van Philip en me diep ellendig voelen. En hoe krankzinnig dat ook is in die omstandigheden. Ik ben erover verbaasd dat hij op zo'n warme dag een vest droeg. En... Alle. ...tuivels nog aan toe. Wat een stommeling ben ik. Vel. Huh? Die vermoorde man droeg een vest. Dat hebt u mezelf verteld. Ja, en wat zou dat? Die vermoorde man droeg een vest op een snikhete dag. Hou dat steeds voor ogen. Drie uur lang heb ik mijn hersens gepijnigd. En dat alleen omdat ik niet aan dat vest heb gedacht. Vertelt u, meneer Kolonel. Wat is er met de bewijsstukken van de Geelzaak gebeurd? Die zijn nog altijd hier. De zaak is voor het Hof van Medehuist geweest. Hebt u ze nog hier? Zeker, maar wat hebben we daar nu nog aan? kolonel? dit is het mooiste bericht dat u me geven kunt. Ik heb Professor, u... realiseert u zich waar u bent? Natuurlijk, neemt u me niet kwalijk. Laten we de feiten onder ogen blijven zien. De gevangene weet dat er, dat er geen hoop is. Oh, is hemelsnaam. Niet... Het vreedste wat u kunt doen is toch valse hoop bij haar wekken, terwijl ik niets kan doen, begrijpt u dat? Ik begrijp het maar al te goed. Dit is alleen maar zeer onaangenaam voor ons allemaal... Er is geen enkel nieuw feit bijgekomen dat ook maar enig verschil kan maken. Alleen dit, dat het meisje niet schuldig is. Kunt u dat bewijzen? Voor mezelf ja. Ik vrees dat dat niet voldoende is. Stel dat ik het u bewijzen kan. Uitsluitend, let op, uitsluitend op de verklaringen die u mij zelf verstrekt hebt. Wat zou u dan doen? Overdrijft u niet? Nee. Wat zou u doen? Wel, heel simpel. De minister van Justitie bellen en vragen om uitstel van executie. Het is een privélijn van mijn kantoor naar zijn huis. Maar ik waarschuw u fel, ze accepteren geen fantasieën, alleen feiten. Zeg me eens, miss Barton. Hoe groot is die eerbiedwaardige Herbert Gale ongeveer? Hoe, hoe groot? Ja. Heeft hij ongeveer dezelfde lengte als zijn broer Philip? Ja, wat uh, 1,75 meter 75, denk ik, maar ik begrijp... Kolonel... Uw bewaker Herst vertelde dat Herbert Gale al de hele nacht bij de poort rondhangt. Ik denk wel dat hij er nog steeds is. Ik zou hem graag willen spreken. Kunt u iemand hem toesturen om hem te vragen naar uw kantoor te komen? Nee, dat kan ik niet doen. Waarom niet? Dat is tegen de voorschriften. Hij zou een speciale pas moeten hebben. Vervloekt nog aan toeschrijver er dan in. Begrijpt u met uw correcte militaire hersens dan niet... dat er in minder dan twee uur een onschuldige wordt opgehangen? Ja, goed. Goed, u krijgt uw zin... Maar nogmaals, Vel, ik waarschuw u. Professor, professor, ik, ik, ik weet niet wat u van plan bent, maar heb ik een kans? Kindje, ik durf je niets te beloven, maar oud moet, dat doe ik ook. We gaan nu naar het kantoor van de koning Andrews... en daar hoop ik een gesprekje te hebben met Herbert Gay. Zeven uur. Zeven uur. Nog maar een uur. Waar blijft die bewaker met die spullen? Ja, waarschijnlijk kan hij ze niet zo vlug vinden. Maar u zei toch dat u ze hier had? Zeker. Hebt u die stukken dan beslist nodig? Ja, om u het bewijs te leveren. Maar als het nog lang duurt... Ik kan zelf ook niet veel langer blijven. Ik moet aanspons de geestelijke nog bij haar binnenbrengen. Ja? Het, eh... het spijt me dat het zo lang heeft geduurd, directeur. Dat doet er niet toe. Heb je het gevonden? Ja, alles zit in dit koffertje. Jas, vest, hemd en revolver. Waar uh, zal ik het neerzetten? Zet hier maar op mijn bureau. En wat die Mr. Gale betreft... Wat is hier nog? Ja, hij wacht op de gang. Wilt u hem nu ontvangen? Ja. Komt u maar, Mr. Gale. Dank u. Goedemorgen, Mr. Gale. Goedemorgen. Ik ben kolonel Andrews en dit is professor Fell. Hoe werkt u, Mr. Gaat u zitten. Dank u ik wil u allereerst bedanken dat u zo bereidwillig was om te komen. Ja, de bewaker zei dat hij mij wilde spreken. Natuurlijk ben ik gekomen, maar gelooft u dat het verstandig is? Waarom niet? Nou ja, men zou kunnen denken dat ik iets tegen Helen heb... in verband met mijn boer Phil, ziet u. En u hebt niets tegen haar? Integendeel. tegendeel. Ik heb medelijden met de darme kinder. Spijt me nog altijd dat ik tegen haar moest getuigen. Maar wat kon ik anders? U bedoelt... Dat u haar graag zou willen helpen, zelfs nu. Natuurlijk wil ik dat. Als er iets is wat ik kan doen om haar laatste ogenblikken te verlichten. Er is zeker iets wat u kunt doen, Mr. Gale. U zou met ons mee kunnen gaan naar de cel van de ter dood veroordeelden. Meent u dat werkelijk? Natuurlijk. Maar, maar zou dat niet verschrikkelijk voor Helen zijn? Waarschijnlijk wel. Maar zoals ze wel zei, ze heeft nog maar korte tijd te leven. Wel? Gaat u met ons mee? Nou ja, als u denkt dat ik daar goed aan doe. Dat denk ik. Met uw toestemming zal ik dan bewijzen... dat een rechte lijn tussen twee punten de kortste is. Kolonel, wilt u ons voorgaan? Deur. Er is nog niets gebeurd. Rustig maar, kindje. Rustig. Oh! Ze zijn er toch niet om? Herbert! Helen. Het spijt me ontzettend, Helen. Geloof me, alsjeblieft. Oh, dank je. Ik had op dit ogenblik natuurlijk niet moeten komen, maar de heren vroegen mij om mee te gaan. Je bedoelt dat je bent gekomen om te bekennen. Bekennen? Wat zou ik moeten bekennen? Dat je niet gezien hebt dat ik veel doodschoot. Je weet dat je dat niet gezien kunt hebben. Het spijt me, Helen. Ik heb mijn keer te doen en zelfs nu koester ik geen enkele vroeg tegen jou. Maar jij hebt die arme Phil en koele bloeden doodgeschoten... en dat je hem had gedwongen zijn handen omhoog te steken. Hoe hoog stak hij zijn handen op? Uh, wat? Wat, wat? Wat zegt u? Ik zei, hoe hoog? stak hij zijn handen op. Ja, Luister u nou eens eventjes. U maakt die armen helemaal streek. Heeft het enige zin om dit allemaal weer op te rakelen? Ik dacht het wel. We zouden de toedracht van de zaak... de hand van een klein experiment kunnen herhalen. Hier in dit koffertje... heb ik het colbert en het vest dat uw broer droeg... toen hij werd gedood. Ziet u, Mr. Game? Ja? Ik zou graag willen dat u uw eigen jas uitdeed en dan deze jas en het vest aantrok. Ik denk er niet aan. Waarom niet? Maar dat kunt u Helen toch niet aandoen, kolonel vroeg Ik doe een beroep op u. De bedoeling is mij niet duidelijk, maar wat is erop tegen? De gevoelens van Helen. Let maar niet op mijn gevoelens, Herbert. Ik heb nog maar een korte tijd te leven. Trek die jas en het vest aan. Dit is het laatste verzoek van een ter dood veroordeelde, Mr. Gale. Kunt u dat weigeren? Wel? Goed. Goed als u erop staat, ik begrijp nog steeds niet wat u van plan bent, Vel, maar u moet wel voortmaken. Want. Directeur. Ja? Neemt u me niet kwalijk, directeur, maar de geest dat het is gearriveerd. De getuigen zijn aanwezig. Alles is gereed. Het is tien minuten voor acht. Dank je. Vel, het spijt me. Hier moet een eind aan komen. Ik moet u verzoeken deze ruimte onmiddellijk te verlaten. Helemaal Heemde... staan, man, wacht. Ik kan het nu bewijzen. Wat, wat, wat, wat kunt u bewijzen? Ik kan bewijzen. Dat Herbert Gale loog toen hij dit meisje de dood ingaat. U, u, u bent gek, u, u weet niet wat u zegt. Dat weet ik wel. U ziet allemaal dat hij de jas en het vest van de dode man draagt. Goed, en wat dan nog? U zult zich kunnen voorstellen, Mr. Gale, met dat machtige voorstellingsvermogen van u, dat ik u met een revolver bedreig. Deze revolver. Doe uw handen omhoog. Alle duivels, wat bent u van plan? Doe uw handen omhoog. Hoog boven uw hoofd. Nee. Nee, ik doe niet mee aan uw spelletjes. Ik zou het maar doen, Herbert. Ik zou het maar doen. Doe wat hij zegt, man. Nu vraag ik het je. Goed zo, Mr. Gale. Terwijl ik die revolver op u richt, doet u uw handen langzaam naar boven. Ja. Ja, hoger. Nog hoger. Juist. Kijk nu allemaal naar zijn jas. Kijk naar zijn jas. Ik, ik, ik weiger om verder... Hoog die handen, Mr. Gale. Kijk naar zijn jas. De jas gaat naar boven als hij zijn handen omhoog steekt. Juist. En het kogelgat in de jas, ziet u het, is mee omhoog gegaan. Maar het vest is op het lichaam vastgeknoopt en beweegt niet Wel, Ik begrijp het. Het kogelgat in de jas bevindt zich nu minstens 10 centimeter... boven het corresponderende gat in het vest. Toch drong de kogel, zoals hij mij vertelde, in een rechte lijn door jas en vest heen. Daarom is het onmogelijk dat Philip Gale zijn handen omhoog had toen hij werd doodgeschoten. Dat, dat is een smerige leugen. Dat was een smerige leugen, Mr. Gale. U doodde Philip Gale zelf. Helen kwam binnengerend en van achteren sloeg u haar bewusteloos met een voorwerp dat geen sporen haar liet. Toen drukte u haar de revolver in de hand. En daarna ontdekte u als een geschenk van de hemel dat ze haar geheugen kwijt was... U kon elke leugen vertellen die u maar wilde. Maar nu is uw kaartenhuisje ingestort. De vervolging, de getuigenverklaring en het vonnis waren alle gebaseerd op het neerschieten van een man die zijn handen omhoog had. Als die ene leugen niet wordt gedaan, dan wordt daardoor meteen de hele zaak teniet gedaan. Is dat waar, kolonel Andrews? Is dat waar? Kunt u dan tenminste niet iets zeggen? is, Directeur. Je kent het privétoestel op mijn kamer? Ja, meneer. Haast je? Vraag onmiddellijk de minister van Justitie voor aan. Ja, Dit is het einde van de geschiedenis. De klok slaat acht. Een gelukkig einde op de treden van het schavot. Uw gastheer, de man in het zwart, neemt weer afscheid van u... En wens u een aangename nachtrust. Luisteren, Harvey, was dit met dank aan de K... Uh, en aan AVO, sorry. Uh, u hoorde, de gastheer was Huibhorizante... en uh, Janne Pon was de professor... en Helen was Els Buitendijk... en de bewakers waren Fees Carione en Nora Boerman... en de kolonel was ondermolenkamp Molenkamp... Herbert Gale was Jan Borkes... en de bewaker Bert van der Linde. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen... Jan Emos heeft wederom een fantastische tekst geschreven. Want dat kan hij echt heel erg goed. En u moet weer raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u, uh, krijgt u een, een winnen en een, een leuk boekje over de liedjes van uh, mijn grote held Cornelis Vreeswerk. Goed, hier komt het eerste fragment. Oh, je moet dan dadelijk bellen, hè? 0800-1121. Nee, nee. Goed. Edith Biaf die had ballen, die deed alles wat God verboden had... maar zong met die stem dat ze er geen spijt van had. Van niks. Ze ging vroeg dood en dat hoorde er gewoon bij. Geleefd als een musje, maar dan wel een met de spanwijte van een albatros... en het geluid van... ja, van Edith Piaf dus. <laughs> ze deed alles fout als ze niet op het toneel stond... en alles klopte ineens wel... Achter de microfoon. Nou, dat wist ze aardig uit elkaar te houden. En ze werd ondanks alles op handen gedragen. Geen spijt. Het werkt soms. Maar ja, dan moet je er dus talent voor hebben. Hè, voor geen spijt hebben. 0800-1121. Als u het denkt te weten... Oh, we hebben een spookrijder. Even nou, snel dan. Rijdt u op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... dan komt u tussen knooppunt Lederheide en knooppunt De Hocht... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, Red u op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Dan komt u tussen knooppunt Leende Heide en knooppunt De Hocht... een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Dankjewel. Oeh, nou, dat komt wel goed, hoop ik. Eh, muziek nu. Eh, eh, op Facebook vond ik een heel lekker plaatje... van Yara, Holdert en Bent. Zit nog op, eh, geloof ik, het consultorium. Bijna klaar. Het is dus een hele lekkere deun. Ik vond de tekst ook zo leuk. One Night Guy, you... You're a one-eyed guy, you No ties that bind you You will stay Just as long as it stays dark Say no goodbye, you You're a one-kiss guy, you That gets you high, you You will stay long as I stay sweet And then we'll fly you You're not a contact guy, you You never my guy you cause I will find you Ja, toch? Jara Holdert. Nou, onthoud die naam. Ik ga vragen of ze nog meer liedjes heeft. Dat ga ik ook laten horen. En misschien kan ze hier eens een keertje komen spelen. Maar ja, dat mag dan maar één keer in de drie weken. Hè? Nou goed, uh, wie hebben we aan de lijn? Ah, leuk. Jenny, hoe is het? Oh, gaat wel, Adeline. Ja? Ja, hoor. Hoe is dat in terneuze? Heb je ook zo in de hagel gehad vandaag? Dat weet ik niet. Oh, je bent <laughs> lekker binnengebleven. Ja. Goed, Jenny, wie denk jij dat het is? Dominique Strooska. En hoe kom je daar zo op? Ja, die had geen spijt, hè? Nee, maar heeft hij dat vrouwtje wel afgekocht? 4,5 miljoen hoor ik net. 4? Is het geen 6? Of 6? Nou, ik weet het niet. Niet te geloven, toch? Ja, <laughs> advieser die blijft hij, hè? Ja, maar als je, als je dat geld voor handen hebt om uh, je dingen af te kopen, nou... Uh... Ja, en hij, hij, heeft gedaan, <laughs> hij heeft het niet gedaan hoor. Hij heeft het niet gedaan hoor. Ja, ja. Nee, maar hij wil wel even zijn naam zuiveren. Ja, ja. En zijn ex-vrouw. Ja. Die gaat hem wat lenen. Die gaat hem. <laughs> wat een lekker ding. Nou ja, ik weet het niet hoor. Ja. Ik vind hem ook helemaal niet aantrekkelijk, maar misschien. Eh, ik weet het niet. Je weet het niet met die mannen. Ik moet in... aan een kalkoen denken als ik hem zie. Wat zei je? Waar moet je denken? Aan een kalkoen. Aan een kalkoen. Ik heb hier nou een fotorecht voor me. Nou, ik vind het helemaal niks. Maar goed. Nou, jij niet, je begrijpt het is helemaal fout. Ja. Maar ik leuk jou weer even aan de lijn gehad te hebben. Oké. Okay. Hé, het beste hè? Ja, goed. Zo, hetzelfde. Dag. Doei. Kees, goedenavond. Dag Adeline. Hoe is die dan? Nou, ik had je stem gewoon zo gemist. Ik denk, ik moet toch een keer bellen. Hé, ah. ja, het gaat goed. Woudruchem is een soort kleinschalig Amsterdam, maar dan wel heel veel kleinschalige. Hoe bedoel je wat? Het is hier wel gezellig. Nou ja, in Amsterdam kun je op elke hoek kun je ook iets beleven. Of in elke, elke ja. plek. Ja. Ja. Maar en... hier zijn ook een paar kroegen en het is hier wel gezellig, ja. Ja, <laughs> en wat heb je beleefd vandaag dan? Nou, vandaag niet zoveel, maar van het weekend hadden we een leuke bijeenkomst. Ja. Ja, dan, dan, dan is iedereen daar. Het is uh, een soort uh, praatcafé. En dan, dan, dan zit er wat Waar mensen Waar dan? een café? Dat heette de teerkamer, ja. En waar is dat? Dat is in Wadigem. In Woudichem? Oké, oh, okay. en daar heb je ja. lekker zitten, zitten borrelen. Ja. Nou goed. En wat heb je dat dan? Het meest niet zo hard als ik ergens heen ga, maar ja, vooruit. Nee. Nou, Kees, um, wie denk jij dat het is? Een ja, grote voorbeeld, Ramse Shaffi. En hoezo? Nou, die heeft er ook nooit ergens spijt van. Nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Maar het is niet goed, zeker? Nee, het is helemaal niet goed. Maar ik, oh. vind... <laughs> ik vind het wel grappig gevonden. Ja. ja. Nee, dan blijf ik gewoon lekker luisteren. Ja, blijf luisteren. Dan ga ik het volgende fragment voorlezen. Oké. Okay. Hey, Goeienachtig. Dank nog. Doeg. Tegenwoordig is geen spijt hebben niet zo in de mode. Dingetje verkeerd gelopen, roept dat het je spijt. Je komt ermee weg. De vraag rijst alleen, moet je eigenlijk wel spijt hebben van je fouten. En um, waren die fouten wel fout? Ja, je kunt afwachten of ze, het publiek dus, iets ervaren als fout. En als dat zo is, ja dan roep je snel, sorry! Dat is de methode Rutte. Ja, het zou sommige mensen sieren... als ze gewoon zouden blijven volharden in hun gelijk. Hoe moeilijk te verdedigen ook. Fout zijn is soms goed en leerzaam voor iedereen... 0800-1121, als je denkt te weten... en wat ga ik draaien? Oh ja, uh, Junior Mers, hè, die heb ik leren kennen... Uh, als een uh, mooie, kleine, donkere jongen... in de shows van uh, Theo Nijland. En uh, hij maakt ook nummertjes. Uh, en dan noemt hij zich Baby. En dit is, uh, vond ik ook op... ik uh, weet niet meer waar, ik denk ook op Facebook. Featuring uh, Strash, Lobby One to Famous. Si para yun de, may kisama wawari. Melaungi yu, uma mesikiki. Biwanda si nanga you, mi lovey no shame. Ndansa ngalobi, No danga tak taki, no danga Ti de nagsabrivina truth in lovey, so very. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh tru oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh I'm a little bit of a dance. I'm a little bit of dance. I'm a little bit of a dance. I'm a little I'm a little bit of a dance. I'm a little bit of a I'm a little bit of a dance. I'm tru little bit of Doe zo sexy Wanneer we met z'n tweeën zitten voor de buis Zit en dan gaan Gin en juice De sfeer is zo so smooth Just what je doet, Dat brengt je boy in de mood De lichten gaan uit Je lippen svoegen thuis Samen tot het einde Laten we dansen De lichten gaan uit Je lippen svoegen thuis Samen tot het einde Laten we dansen dat het een hitje wordt, hè? Uh, dit was dus Baby featuring Stress. Stress, nou, erg leuk. Uh, aan de telefoon, uh, Jelle. Goedenacht, Jelle. Ben je er nog? Jelle. Jelle? Jelle? Jelle? Nee, hij is weg. Spoorloos verdwenen, nou, dat is nou heel jammer. Ja, oké. Okay. nou ja, oké, okay, oké, okay, goed. Nou ja, uh, jullie hadden het toch helemaal fout. Maar <laughs> dan gaan we naar uh, Eline. Goedenacht, Eline. Goedenacht, uh, Adeline met Eline, ja. Adeline, Eline. Ik weet, ik heb een tijdje... Uh, uh, toen las ik Eline Veren van uh, ja. en ik kom, ik kom ook nog eens uit Den Haag. Dus toen had ik ja. op school zoiets van... Ja, ik wil nu wel Eline genoemd worden. Dus die AD eraf. Ja, ja, ja. Nee, nou is... ja. Nou, mijn naam is ook iets langer dan Eline. Maar het is een verkorte naam, inderdaad. Ja, hoe, wat is jouw volledige naam? Te... Mijn echte naam is Gerline. Gerline, dan nooit gehoord. Ja. Nee. Dat is een combinatie van twee oma's. Oh, Gerda ja. en. Uh... Ja, zoiets. Ja, Linda, noem maar op. Ja, ja, oké. Okay. Dus bij mijn ouders moesten uh, die twee oma's. Uh, tevreden stellen. stellen. Ah, ja, ja. En hebben dit uh, gecombineerd. Oh, wat grappig. Maar ik heb niks met Eline Vero hoor. Dat vind ik een nee. heel melodramisch Ja, met... nee, ik ook, ja. Dus. Uh, maar. Nee, da daarom. Dus, uh, daar identificeer ik me niet mee. Nee, precies. Nee, ik heb het boek ook, uh, maar, maar ik geloof maar, uh, 100 bladzijden geleden. Dus toen dacht ik, nou nee, dit is een tut. Hola. Ja, ik moest het lezen voor mijn eindexamen, maar uh, ik vond het een verschrikking. Ja. Ik vond Alleen, ik ben dol op uh, van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Dat ja. vond ik wel een prachtboek. Ja, dat was heel mooi. Ja. Dat is echt heel mooi. Nou ja, ja. Hij heeft verder hele goede dingen geschreven... maar ja. die Eline Veerder vond ik uh, nee. zwaarmoedig en zielig. Ja, precies. Ik vond de verfilming nou, ook niet... Nou, ben ik niet. Nee, nee, nee, precies. Zo zijn wij ja. niet. <laughs> goed, ja. Eline, moet je luisteren. Ik heb goed nieuws voor je. Je moet niet zeggen wie je denkt dat het is... want ik ga nu het laatste fragment uh, voorlezen, dus dan... Oké, okay, hebt... prima. Ik blijf luisteren. Oké, okay. goed. Komt. Okay. Kijk, uiteindelijk had hij al die hersens en dat talent moeten gebruiken... Voor een paar mooie romans. Titelsuggestie: De Biefstukhufters. Hij had er een bestseller mee kunnen afleveren. Voor fictie heeft hij alle talent van de wereld. En er was een enorme vraag naar zijn fictie. Hij werd van studio naar studio gesleurd. Vertel nog eens wat over hoe wij mensen ons gedragen. En hij was nooit te beroerd om ons te vertellen wat wij graag wilden horen. Jammer dat, hij deed als professor, do, jammer dat hij het deed als professor of dokter. Schrijf nou eens een boekman, maar dan wel een roman graag. En laat de hoofdpersoon nergens spijt van hebben. De wereld is gewoon een theater. In Den Haag staat het grootste. Nou ja, zeg het maar, Eline. Ja, ja, het is meneer Stapel. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, ben jij een vleeseter? Um, nou, ik, ik, heel matig. Ja, ik hoop matig inderdaad. Ja. Maar zijn wij nou ag agressief daardoor? Kom nou, op, zeg. Ja, nog een gelul. Ja. Nee, ik vind dat ook, ja... <laughs> nee, ik vind het een zielige man. Nou, het, het, het grappige is, is dat uh, bij ons thuis... Uh, de krant staat altijd vol weer... maar weer een onderzoekje dit en een onderzoekje dat. En het zijn allemaal open deuren. En ik heb allemaal zoiets van... Jezus, houd er eens op met, met dat, al, al, al die flauwe kultenonderzoeken. onderzoeken En nu blijkt het dus al... de meeste van die onderzoekjes ook flauwe cult. Het is toch niet te geloven? In nou... Ja. Goed door de mand gevallen, hè? Nou zeg, maar het is toch wel heel naar, vind ik, hoor. Voor die hele zachte wetenschap. Nou, dat, dat kleeft dan toch wel aan, vind je niet? Ja, maar luister Adeline, laat het dan die zachte wetenschap... ook maar eens wat harder worden. Laat die... ze maar echt eens met bewijs op tafel komen. Ja, ja, Want ja. die flauwe kul, ja, kom ja. op. Ah, het is een hoop Nee, dat ben ik met je eens. Nou, jij krijgt uh, maar liefst uh, twee knijpkatten als we ze nog hebben. Want ze zijn bijna op, geloof ik. Stappen Heel <laughs> Nee, knijpkatten heb ik nu, hè, voor, voor in de nacht. Hè. En, en, en ook okay. lekker uh, milieutechnisch milieu uh, verantwoord. Want uh, zit er zitten geen batterijtjes in. Goed. Nee, ik weet het, want ik heb ze al een keer gehad. Oh, Oké. Okay. <laughs> nou goed, blijf aan de lijn, dan noteert uh, ik blijf aan de lijn. Frans ja, is uh, jouw krijg. gegevens. Hé, hey, goeienacht okay, nog. En uh, een hele goede nacht u ook. Dag. Oké, okay. staag. Uh, ik, ik, uh, iets heel rustigs nu van uh, I Am ook. Weet je wel, die knul, hij is ook hier geweest. Dit is van zijn laatste album, uh, Nowhere to Tamansari. Dat klinkt een beetje Fins. Zijn vriendin is Fins, hè? tenminste van Fins afkomst. Hier gewoon oh, goed. Boulders heet dit. Now I'm thinking back to. And the cradle, it creased my bones. Like 'em, like 'em, like 'em, like 'em, or don't. And I Hij doet het ook heel goed in het buitenland. Maar uh, misschien komt hij ook nog een keertje bij ons langs. Maar god, ik heb zo weinig plekken en. Maar goed, Ehm. Okay. Uh... Toen ze bij Radio 1 in België, dus bij de BRT... hoorden wat Tom Amerika gemaakt had voor ons Radio 1-programma... kunststof, toen wilden ze dat ook. Ja, dus Tom aan het werk. Um, en hij is van de, van de week even bij mij langsgekomen... en heeft een cd'tje afgeleverd. Uh, zo lief. En ik ga hem ook binnenkort in januari uh, gewoon een uur te gast... Uh, heb ik gevraagd. Wij woon in Tilburg, ik zei, uh, durf je dat aan? Het hele uur in die nacht? Ja, tuurlijk, komt Tom. Goed, maar uh, voor dat BRT-programma heeft hij vooralsnog twee nummers. Uh, uh, gemaakt. Die zijn gebaseerd op het interviewprogramma van uh, Ene Joos. En dit is, uh, hier hoort u in het volgende fragment hoort u Toets Corny Palme, Tom Nanoa en een hoop anderen. 70 jaar geleden, bijna. Dat is dan 70 jaar geleden, ja. Louis Armstrong was mijn eerste eh, besmetting, zal ik maar doen. Louis Armstrong en de Mills Brothers. Maar <laughs> wanneer praat je met elkaar, vindt u? Wat is praten met elkaar? Praten met elkaar is wanneer je... het gevoel krijgt... dat je... van jezelf iets hebt... Prijs gegeven dat je normaal bij de Albert Heijn niet doet. Of in de krantenwinkel. De mondige burger is een chaos. Internet is een chaos. En er is onzin en er is haat en er is de meest wangelijke dingen te vinden. Maar er zit ook een mondige... En een relevantie op internet. Is je boos? Voelde jij je um, verraden door je lichaam? Uh, boosheid, zijn je ontgoochelde, die de... ik Alleen kan dat nu, Kan dat nu. is dus, uh, de klassieke reactie waarschijnlijk. Ik, uh, dat dat mij overkomt heb ik zoveel fout gedaan. Ik stond altijd goed in het leven. Ik sta altijd goed in het leven, gelukkig, maar... Ja. Misschien eerst over dat onbarmhartig. Het is een woord dat we niet vaak meer horen. Nee, maar ik hou heel erg van dit woord. Maar ik vond het ook zo'n woord dat eigenlijk heel erg... van toepassing was op mijn man was een warmhartige man niet aangeleerd van nature tolerant van nature vergevingsgezind van nature warmhartig mededogend. een bekende uh, waal, een bekende Vlam bij de waal. Ik zou toch ja. iedereen wel eens willen komen uitnodigen die zegt van België bestaat niet. Kom eens mee naar een lezing uh, ergens in Wallonië, hoe dat boek en wat dat staat, hoe dat in de armen wordt gesloten. Dat is op een andere manier dan de Fransen. Nee. Ja, is dat anders? Dat is anders. Dus dat is meer uh, Belgisch? Ja. Slavend, deze plaatjes van uh, Tom America. Zullen we er nog één doen? Ja, oh, we hebben nog net tijd. Wat zijn we sterk, hè, meneer Kams? Dan hoor je Hugo Kams en, en Joos. Ik vind ze allemaal stuk voor stuk heel heftig. Deze vrouwen. En er zit heel veel eenzaamheid in maar wel elegant gedragen, die eenzaamheid. Dat is jullie. Jullie maken van rijke omstandigheden toch nog altijd iets elegants. Jullie bent de meester. Jullie zijn de dingen die alles beredderen. Bij kleine Ik Denk dat we dat wel eens zullen doen. Maar nee. De vrouw draagt het land. De vrouw draagt de liefde. En de vrouw heelt. ik het even niet meer zie zitten. Ik mag mijn hoofd twee minuten in de schot van mijn vrouw liggen. Dan, nou ja... Dan wordt alles weer wat lichter.